In Didam bij Doetinchem zijn gisteravond laat vier mensen opgepakt nadat er was geschoten. De vier verdachten werden door agenten in kogelwerende vesten uit hun huis gehaald. Op straat lagen kogelhulzen. Over de aanleiding en of er bij het schietincident in Didam iemand gewond is geraakt is niet bekend. De tv-actie voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten heeft zeker 800.000 euro opgeleverd. Met de actie Samen 1 Koninkrijk op NPO1 werd geld ingezameld voor voedselpakketten... voor mensen die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen. De actie was een initiatief van Cordeet en Jan Dino Asporaat. Suriname versoepelt de coronamaatregelen. Inwoners mogen vanaf vanavond tot 11 uur s avonds op straat zijn. Drie uur langer dan tot nu toe. Ook mogen ze in groepen van vijftig samenkomen. Dat zijn er nu nog tien. Het laatste coronageval in Suriname is van eind maart. Maar omdat er in buurlanden nog relatief veel zijn, bleven de maatregelen relatief streng. De regering van president Boutersen heeft 30 miljoen euro gereserveerd voor ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven en mensen die het financieel moeilijk hebben door de crisis. Nou, Dan is weer nog. In de loop van de dag een stevige noordenwind. Aan het eind van de middag langs de westkust zware windstoten. Verder wat zon. In het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. En van noord naar zuid wordt het vandaag 14 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ga daarom nu naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl ZFM's antwoord. ZFM Klassiek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 We're always battling boredom huh. Tell me, where has it gotten us? Uh, everything's still so doggone a humdrum stuck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 But it'll run you nutty When you find yourself in my shoes Stumbling with a humdrum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 De organisatie van de Duitse voetbalcompetitie, de DFL, ziet op dit moment geen reden om te twijfelen over hervatting van het seizoen. Vanaf komende zaterdag wordt er in de, werd in dezelfde wijk een woonhuis onder vuur genomen. De politie in Rotterdam onderzoekt of er een verband is tussen beide schietpartijen.